2 uur. NTO Radio 1. Met Pieter Jan Hagen. Het was wel geen fijn nieuws dat kindermake-up asbest bevat. Eén vandaag meldde dat eerder dit jaar. Maar zeker zo schokkend is wat vandaag blijkt: het zit in meer producten van Klairs. En die kindermake-up ligt nog steeds in de winkel. Radio 1 vandaag. Na het nos nationaal Mark Visser. President Trump heeft Rusland via Twitter laten weten... dat Amerikaanse raketten eraan komen. Rusland zegt dat alle raketten op Syrië worden neergehaald. Bereid je maar voor, Rusland, ze komen eraan. Leuk, nieuw en slim, schrijft Trump. Eerder vandaag liet de Russische ambassadeur in Libanon weten... dat Amerikaanse raketten die worden afgevuurd op doelen in Syrië... worden neergehaald en de lanceerinstallaties... zullen onder vuur worden genomen. Hij suggereert daarmee dat Rusland ook vliegdekschepen kan aanvallen. Zeker 100 bruggen en viaducten in Noord-Holland hebben flinke gebreken. Er zijn onder meer scheuren, gaten in de weg en verzakkingen. Meer dan 20 bruggen, tunnels en viaducten zijn zo slecht dat dit gevaar op kan leveren voor de weggebruiker. Zo vertonen meerdere viaducten van knooppunt Amstel scheuren in het beton van de dragende constructie door overbelasting. Volgens deze deskundigen staan sommige bruggen op instorten klinkt een beetje de gruber, maar misschien moet er eerst een groot ongeluk gebeuren of iets instorten voordat we echt aan de slag gaan om het allemaal 100% aan te pakken. Al in 2014 adviseerde een ingenieursbureau om binnen enkele maanden maatregelen te nemen. Toch is volgens de regionale omroep NH nog geen enkele van die adviezen uitgevoerd. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft duidelijke aanwijzingen dat burgers in de Syrische stad Douma het slachtoffer zijn geworden van een gifgasaanval. De WHO zegt op basis van informatie van dokters ter plaatse dat 500 mensen met symptomen van blootstelling aan gifgas in ziekenhuizen zijn opgenomen. Het oordeel van de Onderwijsinspectie dat de onderwijskwaliteit al 20 jaar daalt... is eenzijdig en onterecht. Dat vindt de VO-raad, die de scholen in het voortgezet onderwijs vertegenwoordigt. Het trainer John van den Brom zit vrijdag niet op de bank van AZ... in het uitduel met Heracles Almelo. De AZ-coach is door de KNVB voor één duel geschorst... omdat hij zich zaterdag na het verlies tegen PSV... negatief over scheidsrechter Kevin Blom had uitgelaten. In Algerije zijn 257 doden gevallen toen een militair vliegtuig in de buurt van de hoofdstad Algiers neerstortte. Volgens de staatstelevisie verongelukte het toestel kort na het opstijgen in een vlak onbewoond gebied. Het vliegtuig was net vertrokken van de luchtmachtbasis Boufarik, dat 30 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Algiers ligt. Midden-Oosten-redacteur Shaili Belash weg naar een uh, grote militaire basis, uh, vlakbij de Marokkaanse grens. Wat interessant is, is dat ze ook een tussenstop wilden maken in Tindouf. En dat is ook een militaire basis, maar dat is tegelijkertijd ook een plek... waar heel veel uh, Marokkaanse vluchtelingen wonen. Vluchtelingen uit de westelijke Sahara. Dat, dat is vrij interessant, want Algerije en Marokko... hebben uh, al vrij lang uh, ruzie over die westelijke Sahara. Marokko heeft dat gebied geannexeerd. En Algerije steunt uh, de beweging uh, die strijdt voor onafhankelijkheid van dat gebied. Over de oorzaak van het ongeluk met het militaire vliegtuig in Algerije... is nog niets bekend. De commissaris van de Koning in Gelderland stapt op. VVDR Clemens Cornelije vertrekt op 1 februari volgend jaar... omdat hij volgend jaar 60 wordt en dat een mooi moment vindt om te stoppen. Cornelije is bezig aan zijn derde termijn... en is de langzittende commissaris in Nederland. Gisteren maakte ook Johan Remkes... commissaris van de Koning in Noord-Holland bekend ermee te stoppen. Het weer nog, het is wisselend bewolkt, 15 tot 18 graden. Later vanmiddag en vanavond is vooral in het midden en oosten weer kans op flinke buien. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, kans op buien ook... en het wordt dan 18 tot 21 graden. De hamer? Ja. De spijker zo? Ja. En die houten platen? Ja.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 Of is Ajax de baas in Eindhoven? Ja! No! Abonneer je nu en kijk zondag naar PSV Ajax. Sports Eredivisie. Erbij voor de toppen. NPO Radio 1. Avro Tros. Het schandaal met asbest in kindermake-up is nog groter dan we eerder melden. Het zit in meer producten en die liggen nog gewoon in de winkel. Daar gaat het straks over. Franca Overtoom staat vrijdag als assistent scheidsrechter... langs de lijn bij de wedstrijd Telstar tegen Jong FC Utrecht. Een vrouwelijke arbiter in betaalvoetbal. Dat is nog steeds bijzonder, maar Overtoom is niet de eerste. Ik ga eens even naar de eerste vrouwelijke grensrechter in betaald voetbal. Dat is Schaukie de Jonge. Ik denk dat vrouwen gewoon ook in het veld kunnen staan of langs de lijn. En ja, het gaat niet om, om, om geslacht, maar het gaat om kwaliteit wat er staat. Sjoukje de Jonge dus, die was in 2001 de eerste vrouwelijke scheidsrechter in betaald voetbal. We spreken haar straks over haar ervaringen toen in die mannenwereld... en over het tekort aan vrouwelijke scheidsrechters. En in feit of fictie hebben wij het over... De opkomst van de elektrische auto is slecht nieuws voor garagehouders. Zo'n auto heeft namelijk veel minder onderhoud nodig. Ja, volgens de BOVAG heeft een elektrische auto... zelfs 50% minder onderhoud nodig dan een gewone auto. Ja, dat gaan we natuurlijk checken vanmiddag. Nu eerst het schandaal met asbesthoudende kindermake-up van Claire's. Groter dan gedacht. Hi guys, in today's video I'm joined by my sister... for a Claire's Halloween makeover challenge. I have so many kids make-up in this room... Now, I'm gonna spread it all around my face. We have 30 lip glosses here. I love the Claire's sign because it has a rainbow effect. Kinderen zijn dol op make-up, maar is het wel veilig? Het Claire's kindermake-up schandaal dat breidt zich steeds verder uit. laboratoriumonderzoek in opdracht van één vandaag wijst uit dat meer make-up sets van Claire's besmet zijn met asbest dan tot nu toe bekend was. En het ligt ook nog eens in, steeds in de winkels. Nou, bij mij is David de Vrede van het comité Asbest Slachtoffers... ook betrokken bij het onderzoek dat Eén Vandaag uitvoerde... naar de make-up, die vooral populair is dus bij kinderen... en Ferry Stoop aan de lijn, verslaggever bij Eén Vandaag... die bezig is ook zijn reportage voor de tv-uitzending van vanmiddag te monteren. Wat we al wisten, heren, na een eerdere uitzending... deed de Inspectie Leefomgeving en Transport onderzoek... vond toen niets... Vervolgens deden ze weer onderzoek en toen vonden ze asbest... in twee van die Claire's make-up producten. Maar uit jullie onderzoek, Ferry, blijkt dat er nog meer producten asbest bevatten? Ja, dat klopt. Um, zoals je al zei, ILT vond het uh, vorige maand in twee make-up producten. Um, een vandaag heeft ook zelf onderzoek laten doen. Wij hebben in Hilversum en in Amsterdam 24 verschillende make-up setjes gekocht. Dat hebben we naar een laboratorium gebracht. En in dat laboratorium hebben ze uitgebreid gezocht naar asbest. En in twee van die 24 make-up sets is asbest gevonden. En die twee sets waar wij het nu in hebben gevonden, dat zijn andere make-up sets... dan waar de inspectie het in heeft gevonden. Dus het, ja, er komen steeds meer make-up sets bij waar asbest in... Zit. Dus ja, de grote vraag is, kunnen we Claire's make-up nog wel vertrouwen? In hoeveel van die sets zit het nog meer? Ja, want elke keer vind je dus wel, wel weer wat. Als er onderzoek gedaan wordt, om welke producten gaat het nu, Ferry? Uh, nu gaat het om twee producten. Star make-up en een set, een grijs doosje. Uh, dat is ook een make-up set van Klairs. Van, van, van uh, ja, het, het gaat vooral om rood-roze kleuren make-up. Daar schijnt het veel in te zetten. Dat is getest door Nomacon en zij hebben daar asbest in gevonden. Oké, okay. en wie het wil zien die moet even naar onze televisieuitzending kijken vanmiddag om uh, kwart over zes. Of uh, straks op de site. David de Vrede hier van het comité asbest slachtoffers. Hoe, hoe schadelijk is het nou precies die asbest in, um, in die kindermake-up? Goedemiddag. Ja, dat is uh, nu nog moeilijk in te schatten. Aangezien uh, het laboratorium Nomacon nog geen emissieonderzoek heeft gedaan. Dus een blootstellingsonderzoek. Mm -hmm. Echter, we weten allemaal hoe kankerverwekkend asbest is. Dat is al jaren bekend. Is ook al sinds halverwege 1993 verboden. En... Uh, ja, het is dus gewoon gevaarlijk spul. Alleen, je zei de blootstellings, uh, het blootstellingsaspect, hè, dus in hoeverre word je nou echt aan die stof blootgesteld als kind als je dit gebruikt, dat is nog niet onderzocht. Klopt, we hebben nu gezamenlijk onderzocht uh, of het überhaupt aanwezig is. Het is aanwezig, mm -hmm. dat hebben voor ons uiteraard ook al onderzoek in Amerika aangeduid. En uh, wij hebben dit nu ook in Nederland met elkaar aangetoond. Uh, en dat is natuurlijk niet pluis. Hoe komt dat spul asbest in die ja. make-up? Kun je dat vertellen? Ja, uh, het bestanddeel talk, wat veel in poedermake-up gebruikt wordt, niet alleen in Claire's poedermake-up, maar ook van andere merken, is een mijnproduct, een delfstof. Uh, in dezelfde grondlagen als waar talk voorkomt, komt regelmatig de asbestsoort tremoliet voor. Dus tijdens dit delvingsproces, tijdens het mijningsproces... Kan er dus uh, incidenteel per ongeluk asbest meegegraven worden? Wat vervolgens vermengd raakt in de vermalen talkpoeder, die weer in de cosmetica verwerkt wordt. Het gebeurt dus tijdens het delven van de, van de talk. Oké, okay, er zit dus asbest in de make-up. Eén vandaag heeft uh, dat vastgesteld. Inspectie Leefomgeving, Transport heeft het ook vastgesteld. En zij hebben dus Claires eerder geadviseerd, Ferry Stoop, om alle producten waar talk in zou kunnen zitten uit de winkels te halen. Is dat gebeurd? Hebben we ferrie he? Ja, sorry, Ferry even opnieuw. Ja, nee, het is, het is niet gebeurd. Wij waren vanmorgen nog in Almere bij een van de winkels van Klairs. Um, daar zijn we naar binnen gegaan en hebben we gekeken van: zijn al die talkhoudende make-up producten nu weggehaald door Klairs? Maar ja. Je kon even kijken en je vond het al. Allerlei doosjes, daar stond nog op taal. Klairs heeft wel die twee soorten waar asbest in zat... uit de winkels gehaald. Maar ze hadden ook de opdracht gekregen van de inspectie... om alle make-up waar talk in zit weg te halen. En dat hebben ze niet gedaan. Dus Klairs is wel degelijk in overtreding. Eh, ja, En de inspectie inspecteert niet... want die is in ieder geval in Almere niet langs geweest om het te controleren. Oké, okay, kijken we nog even iets preciezer naar de spullen. Onze verslaggever Harm van Attenveld... die was vandaag in het laboratorium in Vianen... waar ze die asbest in de kindermake-up hebben gevonden. Dit is allemaal make-up wat we binnen hebben gekregen van een Vandaag. Joram Buizan-Desamory is directeur van Nomacon Asbest Laboratorium te Vianen. Er is een hartje met uh, diamantjes erop. Bestandsdeel uh, talk, Komt uit China. Dus we gaan kijken of hier wat in zit. Want? China blijkt, uh, die heeft andere wetgeving qua asbest uh, zoals wij hem kennen. Bij ons mag je geen asbest gebruiken. In China wordt het nog steeds toegestaan, wordt het nog steeds gedolven. Dus de kans als er producten uit China komen dat er een verontreiniging van asbest aanwezig is. Gaat het plastic hartje met make-up onder de afzuigkast? Op het puntje van de spatel gaat er een klein stukje roze make-up in een bekerglas. 50 milliliter gedestilleerd water. Plus 50 milliliter alcohol. Even mengen. En dit ziet eruit als een frituurpan, is het ultrasoonbad. Alle kleine grove deeltjes worden uh, verkleind, zo klein mogelijk gemaakt. We pakken een klein filtertje en we gaan filteren. Het water wordt over het filter heen geleid, wordt eigenlijk door het filter heen gezogen. En alles uh, wat groter is dan 0,2 mu, blijft nu op het filter liggen. 10 minuten drogen. En dan komen we. In ruimte 2, een groot zwart apparaat. Een doos met een elektronenkanon erbovenop. Er gaat een ijzeren discus in. Naast de microscoop twee beeldschermen. Ja, dat zien we daar op die foto. Uh, hier zien we vezels uh, welke we hebben gespot, waar we een spot op hebben gericht om te kijken welke elementen eraan zitten. Ruwe stukjes zijn het en dan zo'n uh, soort haar tussendoor. Een soort haren, naalden lijken het, het. En als je goed kijkt zie je ook dat er een bepaalde splijting in zit. Uh, en dat is wel een typische eigenschap van asbest, dat er een, sp een splijting in zit. Asbest in de make-up die uit het roze hart ja, komt. Ja, klopt. Wat dacht u toen u dat zag? Ja, ik was zeer verbaasd. Maar het is niet voor het eerst dat er asbest wordt aangetroond in make-up van dit merk? Uh, nee, klopt. Er is oorspronkelijk onderzoek uh, in Amerika gedaan. Uh, en wij waren wel benieuwd hoe zou het dan in Nederlandse producten zou zijn die uit de Nederlandse winkels komen. Omdat hier in Nederland uh, een hele streng, zeggen we, een streng beleid hebben. En blijkbaar kan dit er toch doorheen komen. Een vandaag gekocht in Hilversum en Amsterdam. Ja. Van beide vestigingen onderzocht u de producten? Uh, wat opvallend is dat uh, on, ondanks dat ik identieke setjes heb, ook dezelfde kleur heb gecontroleerd. Dat in, uh, van de ene winkel bijvoorbeeld de roze kleur asbesthoudend was. En bij de andere winkel de roze kleur niet asbesthoudend was. Uit een identieke verpakking? Identieke verpakking, identieke kit met een identieke badge nummer. Welke conclusie moet je daaruit trekken? Uh, we kunnen dus niet met 100% zekerheid zeggen dat alle Claire's make-up asbest bevat. We kunnen enkel zeggen, het kan mogelijk asbest bevatten, dus gebruik het niet. Ja. Naalden dus, uh, David de Vrede, hele dunne gespleten naalden tussen ruwe stukjes. Nou is het dus in meer producten aangetroffen en die producten liggen ook nog steeds in de winkels. Hoe kan dat? Dat kan uh, omdat Klairs bezwaar heeft aangetekend tegen het, uh, de verplichting van de inspectiedienst ILT om alle talkhoudende make-up te verwijderen. Ze hebben momenteel alleen de make-up verwijderd waar ILT uh, asbest in heeft gevonden. Uh -huh. Echter de make-up producten waar uh, ons samenwerkingsverband asbest nu in heeft gevonden, die liggen gewoon nog in de winkel. En alle andere producten die eventueel ook asbestverdacht zijn... liggen ook nog in de winkels. Ja, Ferry Stoop, de verslaggever... die vanmiddag de reportage hierover vertoont bij 1Vandaag TV. We hebben de 1VWA uh, gebeld, hè, de Voedsel- en Warenautoriteit. Zij verwijzen weer naar die ILT, waar David het hierover heeft. Inspectie, Leefomgeving, Transport. Ja, hoe reageren die? Wat zeggen die hierop? Nou ja, eigenlijk, beide inspectiediensten zijn zo flink om in ieder geval niet voor de radio en ook niet voor de televisie te verschijnen. En dat is natuurlijk op zich vreemd. Ik heb gisteren interviews gedaan met asbest-experts. Asbest en die komen vanavond in een vandaag televisie met grote kritiek op de onderzoeksmethode die ILNT, die de inspectiedienst, heeft toegepast. Dus ja, er valt nogal wat af te dingen op de inspectiediensten. En dat zou wel eens een reden kunnen zijn waarom ze vanavond niet op tv komen en ook niet op de radio. Want daar hebben ze simpelweg geen zin. Ja, dat is toch wel uh, buitengewoon te betreuren, moeten we vaststellen. Nou ja, wat moet er nu gebeuren, uh, heren David de Vrede? Deze, moeten al die make-up maar uit de winkels? Wat is jullie standpunt hier? Nou, Ons standpunt is simpelweg dat Claire zich aan de eerste verplichting van ILT houdt... namelijk alle talkhoudende make-up verwijderen. En uh, om heel eerlijk te zijn, raad ik bij deze mensen af... om tot het nader onderzoek van de overheid heeft plaatsgevonden... op talkhoudende cosmetica om talkhoudende cosmetica in het algemeen te mijnen. Oké, okay, dank David de Vrede van het Comité Asbest Slachtoffers... en collega Ferry Stoop. Meer over dit onderwerp dus vanavond 1Vandaag TV NPO 1, kwart over zes. Merci.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 Oh my leuker. Naarmate je het vaker hoort, Whalen, outlaw in hem. Uh, ja, op dat Eurovisie Zongfestival laat je het natuurlijk maar één keer horen als dat maar goed gaat. Arjen Lubach, die houdt vanavond zijn bye-bye Facebook party. Maar zijn we nou echt bereid met z'n allen om Facebook de rug toe te keren? We hebben het voorgelegd aan het E-Vandaag Opiniepanel Gijs, Gijs ja. Rademaker. Hoeveel uh, mensen, weet je dat, hoeveel mensen er precies overwegen nu om te stoppen met Facebook? Nou, ik weet dat niet precies natuurlijk, want dat moet je een pijler nooit vragen of die dingen precies weet, maar maar wat we gedaan hebben, is we hebben 9000 panelleden... die Facebook-gebruiker zijn. Hebben we gewoon de vraag gesteld? Van, ja. Als je dit nou, niet alleen het verhaal van, van Lubach... we hebben Lubach niet met name genoemd... maar we hebben natuurlijk gepraat over de privacy-kwestie... De, de, de schandalen rondom Facebook, Cambridge Analytica... dat hele schandaal van de afgelopen weken. Mm -hmm. um, zorg dat er nou voor dat je uh, overweegt om je Facebook-account te stoppen. Ja. Dat hebben we gevraagd. En dan zie je, en dat vond ik toch wel opvallend... dat uh, de helft zegt, ik heb de afgelopen tijd serieus overwogen om dat account uh, stop te zetten. Ja. Juist specifiek vanwege deze privacy kwestie. Dan zeg je de helft. En hoe, wat is daar nog van over? Nou, um, uh, het hele cijfer is 52%. 30% daarvan zegt, ja, ik heb het overwogen, maar ik ga het toch niet doen. Nee. En 22% zegt, ik heb het overwogen en ik overweeg het nog steeds heel serieus. Oké, okay, dus doen. van die 9000 mensen die jij ondervraagd hebt, ja. zegt 1 de op de 5, ik overweeg het om het te doen en ik ga het waarschijnlijk ook doen. Ja, dit is een goede samenvatting. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou goed, de, de, de, de, zeggen ze dan ook nog waarom? Ja, Precies natuurlijk. wat het belang belangrijkste motief is. En weet je, in dit cijfer, in dit, dit moeilijke verhaal, wat ik eigenlijk nu al hou, daar zie je de twijfel van heel veel mensen. En die twijfel, dat zie je heel mooi uh, um, als we vragen waarom wel of niet. En dan zie je dat uh, heel veel mensen zeggen: Ja, uh, ik heb genoeg van die privacyverhalen. Genoeg van die, die, die uitleg van Zuckerberg. Um, um, we geloven Facebook niet meer. Iemand die zegt hier: Ik baal ervan om speelbal te worden van marketingbedrijven. Um, <laughs> ik krijg ze onderhand, zegt deze meneer, ook de scheid aan allerlei gerichte reclames. Ik ben 50 en ik krijg regelmatig allerlei seniorenzottigheid op mijn tijd hè? Goed. Maar het gaat verder dan dan dan onvrede met die met die marketing. Mensen noemen Facebook een, een ongewenste machtsfactor, beginnen over de verkiezing van Trump, over over de Brexit, over Cambridge Analytica. En heel veel mensen zeggen ook ja, ik deed er al niet meer zoveel op, maar dit is de druppel. Ja, ja. Nou, Waarom dan toch die twijfel, Pieter Jan? Dat is omdat um, heel veel mensen zeggen... Um, um, een deel van mijn sociale leven zit op Facebook. En dat maken ze heel concreet, want ze hebben het over... zeg mijn familie, kinderen, vrienden in het buitenland. Buitenland wordt ontzettend veel genoemd. Mm -hmm. ja, en we krijgen talloze voorbeelden binnen van mensen die zeggen... ja, de verbanden die ik de afgelopen jaren heb gesmeed op Facebook... van vriendengroepen tot theatergezelschappen. Facebook tot zit overal in verwezen. Jongere jongerenwerkers. Facebook zit in elk haarvat van ons sociale leven. En vandaar dat uiteindelijk toch vier van de vijf zeggen... Ik doe het niet. Ik, ik ga er niet het. vanaf. Precies. En die 1 op de 5, dat is ook nog niet hard. Ze zeggen, ik ben het van plan. Ze zeggen niet, we doen het vanavond. Maar ze zijn, ze zijn vast van plan om het op termijn te gaan doen. En jij, Gijs? Hoor jij bij de voorhoeder die zegt... ik wil dit niet meer. <laughs> ik doe het niet meer. Nou, ik, ik heb best wel een hekel aan Facebook. Persoonlijk. Uh, oh. dat, dat weet jij misschien ook wel. Maar je hebt wel een account? Ik heb een account. Ik heb sterker nog, ik heb twee accounts. Ik heb een bedrijfspagina uh, voor het opiniepanel. En ik heb mijn persoonlijke account. En ik ben vanochtend naar mijn collega's van sociale media gegaan van de een vandaag. Ik heb gezegd, mag het? Mag ik van jullie mijn persoonlijke account verwijderen? Uh, maar dan kan ik mijn professionele bedrijfspagina ook niet bijhouden. Dus ik zit nog Zie je, met dat het, heb dilemma. Je het alweer. Ja, ja, dit is alweer die verwevenheid. Sorry. Het zit, het zit overal in. En het schijnt inderdaad sowieso, ook als je alleen maar één privé-account hebt, best lastig te zijn om daar uh, vanaf Komt te komen plakkerig geheel. Ik ben benieuwd wat er gebeurt als je nog nooit zoals ik op Facebook gezeten hebt. Och, wat een genot. Wat ja. heerlijk moet dat zijn. Ik, ik ben jaloers. Ja, ik, al dit hunker is hier ook. Zit jij op Facebook eigenlijk? Ja, maar ik zit een beetje hetzelfde als Gijs te denken. Ik wil het eigenlijk zakelijk doen, maar dat kan alleen maar als ik er ook privé op zit. Ja, ja lastig jongens. Er is geen alternatief. Dat nee. is wat veel mensen zeggen. Als er een alternatief is, volgens mij noem jij het een leuk alternatief voor dat het virus. oude MySpace. Juist. Ja, en huis, huis komt misschien weer ja. terug. Het alternatief zal voor veel mensen een belangrijke reis zijn om te kunnen stoppen. Oké, okay, nou, hartelijk dank, Gijs. En ja. ik ben benieuwd hoe het gaat met die bye-bye-party vanavond van Arjen Lubach. Als het gaat om kranten, televisie, maar natuurlijk ook om radio... dan luisteren we met z'n allen toch vaak wel naar de, de landelijke edities. Toch zag je vooral tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen... maar weer eens hoe belangrijk het regionale nieuws... en de lokale media ook zijn. Aldit Hunker, u hoorde haar al, zij is hier... en ze presenteert sinds vorige week op de regionale zender... RTV Noord-Holland, dat heet tegenwoordig NH-nieuws. NH of NH-nieuws, ja. NH-nieuws, toch? Ja. ja. Oké, okay, nou, leuk om je te zien hier. Dank je. Dat is een tijd geleden, want we en jou als natuurlijk nog als presentatrice van het NOS-journaal? Ben je Hoe lang geleden dat je daar gestopt bent? Tien uh, jaar, tien, tien jaar. Ja, op papier. Ja, hoe gaat het met je? Het gaat hartstikke lekker met me. Dank je, mooi. Ja, en je, je presenteert dus nu bij NH, klopt. En doe je nog veel andere dingen ook? Ik, uh, ik ben uh, uh, self made self-sufficient. Uh, ik, uh, ik, uh, ik, ik, ik, ik, ik, wat in de marge zeg ik altijd. <laughs> je gaat als een uh, zelfstandige uh, organisatie door het leven, klopt. eigenlijk zou je kunnen zeggen. En bij NH Radio, wat doe je daar? Ja, precies. Uh, de vroege ochtend, de hele vroege ochtend, mm. samen met Hans Smit moet ik erbij zeggen, mm -hmm. die, die er al die er al zat. Dus ik stap in, in het uh, bestaande programma Spitstijd gena genaamd. Met uh, ja, gewoon ochtendradio. Ja. De files, de nieuwtjes, een beetje muziek, een beetje babbelen. Heerlijk, behalve dat hele vroege opstaan. Ja, maar dat wendt wel. Ja, precies. Het is geen probleem. Nou, je gaat zo meteen het pleidooi houden voor de, de kracht van de regionale zender, van de lokale omroep. Hoe jij, heb jij een voorkeur? Kun je een gewetsvraag is dat een beetje ja. Zit je zelf niet stiekem ook toch veel meer op die landelijke zenders? Ik, je moet het een beetje allebei doen, denk ik. En, en waar je dan de meeste energie in stopt, is wat je aan het einde van de dag terugkrijgt. Ik hmm. geloof dat het daar een beetje over gaat ook ja. in, in mijn pleidooi. Oké, okay. laat ik niet te veel gras voor je voeten wegmaaien. Okay. Want je gaat nu je pleidooi houden. Ja. Aan deze statafel bij Radio 1 vandaag. Ja, je Dames en een mooie heren. nieuwe studio. De optimist van vandaag, Aldit Hunkar. Na mijn vertrek bij de NOS-keken kreeg ik vaak de vraag of er nog wel leven was na de landelijke omroep. Dat het antwoord een volmondig ja is, is wel gebleken de afgelopen tien jaar. Niet alleen heb ik mijn mini-imperium van dagvoorzitterschappen, videoproducties en workshops gestalte te kunnen geven, maar ik ben sinds een week dus ook weer terug op de radio waar ik ooit begon. Het is dus niet de landelijke zender geworden, maar NH Radio, gericht op de provincie Noord-Holland. En dat heeft veel voordelen als u het mij vraagt. De mens komt namelijk het best tot zijn recht in binnen de extended family. Ouders, broers, zussen, kinderen, grootouders, tantes, ooms, aangetrouwde, aangewaaide. Daar weer de kinderen van. En natuurlijk de buren en de collega's. En als het goed is, gaat een flink deel van je dag zitten in het bijhouden... of iedereen binnen de clan gezond en een beetje happy is. De tijd die overblijft kun je dan het beste gebruiken... om vooruit te kijken naar de dag van morgen... zodat het ook dan allemaal op rolletjes loopt. En daarna naar bed voor rust en regelmaat. Maar wat doen wij? We laten ons gijzelen door de gedachte dat de hele wereld ons aangaat. We twitteren dat het een lieve lust is. En we facebooken, steeds minder. En we appen. We bemoeien ons met alles, iedereen en overal. Wie zich niet druk maakt over een incident dat zich afspeelt aan de andere kant van de wereld, wordt gezien als niet goed geïnformeerd en wordt linea recta naar de prullenbak verwezen. Maar is er nog ruimte voor onze naasten? En daarnaast zijn er de landelijke media die natuurlijk tot taak hebben om de hele wereld in kaart te brengen en berichten uit alle windstreken te verslaan. Maar de afgelopen jaren is de wetloop om kijk- en luistercijfers pas echt losgebarsten... en moet het allemaal sneller, urgenter, spectaculairder dan ooit. De gemiddelde nieuwscyclus wordt steeds korter. Geen ruimte dus voor bezinning of voor de kaders waarin incidenten thuishoren. En dat in een wereld die al lang niet meer overzichtelijk is... met als gevolg stress en boze mensen en ruzie en vingerwijzen. Regionale Omroep als NH Radio brengt nieuws en nieuwtjes uit de regio. Misschien wel over de dochter van je neef of over de buurman. Berichten die we kunnen begrijpen en verwerken... omdat ze ons persoonlijk aangaan. Gewoon om de hoek. Berichten waar we grip op hebben. Ik, ben een exp ik heb een expert jeugd achter de rug. Ik ben opgegroeid in vier continenten en zes talen. En ik weet dus dat de wereld kleiner is dan die soms lijkt. Ik weet ook dat alles met alles te maken heeft. Waar je ook bent ter wereld. Maar ik ben maar wat blij dat ik het voor mijn mediawerk... niet allemaal meer hoef te overzien. Blij dat ik het bij NH Radio klein mag houden. En overzichtelijk. En dicht bij huis... Bij mijn Noord-Hollandse Extended Family. Dankjewel. Happy zijn in je eigen clan en je hoeft het wereldleed niet op je schouders mee te torsen. Al dit Hunker, optimist van vandaag. Super. Dankjewel. Alle optimisten zijn terug te vinden op de sites van Eén vandaag en Radio 1. En ook op het YouTube-kanaal van Eén vandaag. En bent u zelf een optimist? Vindt u dat? Mail dan naar radio@eenvandaag.nl. Franka Overtoom is vrijdag de derde vrouwelijke arbiter ooit in het Nederlands betaalde voetbal. De derde pas, zou je zeggen. Sjoukje de Jong was in 2001 de eerste, straks haar verhaal. En Martijn Rosdorf, jij kunt tegen drieën in feit of fictie ons een stuk wijzer maken over die vraag of automonteurs werkloos gaan worden door de elektrische auto. Ja, dat beweerde tenminste de BOVAG op BNR Nieuwsradio. Ja, we gaan het uitzoeken. Het zou toch wel heel mooi zijn voor ons als gebruikers, maar voor al die mensen in de garagebranche. Ja. Zou het wel eens verschrikkelijk kunnen zijn. We, gaan het aan, we zijn het aan het uitzoeken. De helft Minder onderhoud. Yes. Na het NPO Radio 1. Mark Visser. Medewerkers van de Europese Commissie zijn binnengevallen bij Ziggo Sport... in een internationaal onderzoek naar gesjoemel met sportuitzendrechten. Ziggo Sport bevestigt in een schriftelijke reactie dat er een inval is geweest. Het bedrijf zegt volledig mee te werken aan het onderzoek... en wil er verder niets over kwijt.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 voor de weggebruiker. We gaan voor de eerste keer in deze uitzending naar Kees Kwaks. Kees, verkeersinformatie. De files staan in Brabant. Ze staan op de A16. Vijf minuten vertraging richting Breda vanuit Antwerpen... voor knooppunt Galder. En vanuit Tilburg naar Breda, de A58... ook een kleine vijf minuten vertraging bij Ulvenhout. Pieter Jan Hagers. Eén vandaag. De SGP bestaat deze maand 100 jaar. De staatkundig-gereformeerde partij. De gereformeerden zijn daarmee de oudste van de huidige politieke partijen, maar blijft dat ook zo? Verslaggever Laura Kors sprak met politicoloog en man achter het kieskompas André Krauwel en met Willem Pos, voorzitter van de SGP Jongeren. Hoe kijken zij naar de toekomst? Uh, Houston, we have a problem. Nou, voor de partij zie ik in de toekomst een paar uitdagingen liggen. Ja, de een noemt het een probleem, de ander een uitdaging. Maar politicoloog Kraul en sgp voorzitter Pos bedoelen hetzelfde. De jongere generatie die traditioneel normaal SGP'ers zouden worden... en dan ook dat altijd zouden blijven, <laughs> dat die SGP'ers overstappen. De, christenen, de behoudende christenen die vroeger stelselmatig en altijd uh, familiegetrouw ook SGP stemden, um, die zie je ook afnemen uh, in de SGP-achterban. Uh, je ziet dat uh, aantal SGP'ers zich heel erg aangetrokken voelen tot een wat hardere lijn van de PVV, Maar ook voor een voor Democratie tegen islam, dus tegen de islamisering. Tot het niveau dat ook de SGP uh, het in de laatste verkiezing belangrijk vond om. Uh, ja eigenlijk als centrale boodschap te hebben... dat zij de islamisering van de straat wilden stoppen. De SGP vindt de islamisering van de straat een slechte zaak. En daarom trekt de SGP aan de bel. Wij hoeven geen ruimte te bieden om de grootheid van de islam... over straat uit te laten roepen. Niet voor niets is het klokgeluid in het Westen het gangbare gebruik. Bij allerlei gelegenheden. Voor iedereen. Laten we dat vooral zo houden. En dus je ziet dat ze daarmee toch proberen... Ja, de verloren schapen, zoals een leider van de SGP daar tegen mij zei... de verloren schapen weer terug te krijgen... In hoeverre gaan jullie daarop inspelen? Of hoe kun je daarop inspelen? Nou, ik geloof er altijd in om uit te gaan van je eigen kracht. Want uh, kiezers zullen altijd gaan voor het origineel en niet voor het alternatief. Dus jullie, uh... jullie zijn de originele, conservatieve partij... die weinig uh, migratie wil en geen uh, gebedsoproepen vanaf moskeeën. Kraal geeft les aan de FU. De plek waar veel gereformeerde jongeren studeren. Hij ziet de aantrekkingskracht van de nieuwe rechtse partijen in de praktijk. Een, een jongen uit uh, Volendam, en die vroeg zich af... meneer Kraal, moet ik nou mij aansluiten bij Forum voor Democratie? Want ik ben traditioneel natuurlijk SGP-angehoogd, uh, maar nu... die Baudet, hè, dat is wel ja, intellectueel, vond hij hem. Is hij niet, maar goed, hij vond hem intellectueel. Flitsende man natuurlijk ook, hè? mooie maatpakken uit de stad. Nou, politiek succesvol, dynamisch. Zelfs als ze uit die gemeenschappen komen... zie je toch een zekere aantrekkingskracht naar de dynamiek en het succes... En het flitsende van zo'n nieuwe politieke beweging. 100 jaar SGP. Wat betekent dat voor de SGP-jongeren? Uh, dat betekent voor ons als jongeren dat we uh, zien dat onze partij in zekere zin een soort tijdloos is. Uh, maar ook wel zien we dat de partij zich uh, ontwikkelt en dat we daar als jongeren ook wel ons steentje hebben bijgedragen, durf ik dat te zeggen. Ja. Wat is het belangrijkste steentje? Dat de SGP in de afgelopen raadsperiode zelfs gemiddeld de jongste raadsleden van Nederland leverde. Net onder de 45 is zo'n 44,5%. Zes zoiets, daar om en erbij. Dus de oudste partij, maar met de jongste raadsleden. Ja, gemiddeld gezien klopt, het, inderdaad. Jong en onveranderlijk dus. En dat laatste is een probleem, zegt politicoloog Kraal Dat merk je ook hè, naast de aantreksgracht van de PVV en Forum... is er ook de aantrekkelijkheid van de ChristenUnie. Een partij die nu twee keer in de regering heeft gezeten, waar je dus niet alleen lokaal een carrière mee kunt maken... maar misschien wel nationale politiek kunt bedrijven, right? Wauw, als je als, als ambitieuze jongere <laughs> denkt, ik wil de politiek in... dan is SGP natuurlijk een beetje een doodlopende steeg. Sinds mensenheugenis heeft de SGP twee of drie zetels. Hoe lang zullen ze die nog gegarandeerd vasthouden? Het kan makkelijk naar twee terugvallen... maar naar één, dat is niet binnen twee of drie verkiezingen, denk ik. Wat meer het gevaar is, is dat er een jongere generatie ontstaat... die over drie, vier, vijf verkiezingen... Um, het onmogelijk maakt dat zeg maar, de SGP het 150 jaar bestaan haalt. Gisteren is Kamerlid Dijkgraaf van de SGP opgestapt vanwege huwelijksproblemen. Zal dat de partij kwaad doen of niet? Of voor de jonge kiezers niet. Maakt het ze niet uit of is het juist een plus? Nou, jo jongeren zijn daar minder streng in. Ik denk dat 93, 94 procent van Nederland, misschien wel 96 procent van Nederland... kijkt daar heel raar naar. He, hoezo stap je politiek op als je, Sorry. He, de meeste mensen denken, wat? Het ja, kan toch, huwelijksproblemen, ja. Ik denk ook dat uh, ja, dat gevoel van wereldvreemdheid dat is voor jongeren ook heel licht. Dan moet je voorstellen je komt bij een beweging en iedereen vindt jou eigenlijk wereldvreemd daardoor. Wereldvreemd? Post vindt het meer een gevoel van thuiskomen. Dat er zijn dus ook veel jongeren zijn die zich bewust zijn van hun minderheidspositie als christen in een overwegend seculiere maatschappij. En die zich daarom ook bewust bij ons aansluiten. Een groter geheel van christelijke jongeren die na willen denken over politiek maatschappelijke thema's. Maar voor hoe lang nog? Een deel van de jongeren ja gaat ook gewoon de wijde wereld in... en komen in aanraking met andere ideeën, andersdenkenden. He, moet je je voorstellen, die studenten bij mij aan de universiteit... He, ten eerste al zitten ze in de klas met 30% mensen van, met een moslimachtergrond. Want dat is de vuur ook. He, het, dus je zit he, met de tegenstander zeg maar, in de klas. En vervolgens zie je dat anderen uh, jou toch zien als nou ja, ook een soort extremistische club. Juist als je zeg maar, buiten die gemeenschappen komt... zie je dat je in aanraking komt met andere gedachten en hoe anderen naar jou kijken... En dan wordt ook hoe jij jezelf beleeft natuurlijk wel iets anders. Heeft u al een Romeo en Julia-situatie meegemaakt? Een gereformeerde Romeo-Moslim Julia in de collegezaal? Wauw, nou dat weet ik niet, want ja, je bemoeit je natuurlijk niet... met het privéleven van studenten, maar dat zou een heel mooi verhaal zijn. Hè? Het zou best wel eens kunnen dat daar tussen ontstaat. Ik ben heel benieuwd hoe dat over 10, 20 jaar in Nederland ook zal veranderen. En waar gaan die kinderen dan weer op stemmen? Ja, die partij moeten we nog oprichten. En dat maak ik ook niet meer mee, denk ik. Al dus André Krauwel. En u hoorde ook Willem Post in deze re reportage van Laura Kors. Morgen de laatste aflevering in deze serie over de SGP. Aanstaande vrijdag trouwens is voorman Kees van der Staaij... van deze partij te gast in ons politieke café, café... in Nieuwsbord Den Haag. Oh, yeah. You've been running around, running around... throwing that dirt all on my knee.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 Attention. Nieuws van de NOS. De koers wacht op niemand. Dat is misschien wel het grootste cliché in het wielrennen. Vandaag is het weer van toepassing. Nadat nou, afgelopen weekende tijdens Parijs Roubaix de Belg Michael Golaarts door een uh, hartaanval om het leven kwam, ging vandaag de klassieker de Brabantse pijl gewoon van start. Met op de deelnemerslijst de ploeg van Golaarts, Veranda's Willems. NOS-verslaggever Matthijs er was daarbij. De oude vismarkt van Leuven verzamelen de bussen, de wagens van de ploegen, van de wielenploegen zich. Zoals gebruikelijk, zoals altijd. En toch is het anders. Ja, er is toch wel heel veel nieuws uh, rond geweest, dus uh, ik denk wel dat het aangekomen is. En natuurlijk is het extra druk bij de wagen van Willems Veranda, de ploeg van Golaerts. Het is er druk, maar het is er ook ijzig stil ja, heel zwaar. Hè. De hele ploeg is, uh, ja, is heel aangeslagen geweest natuurlijk. Uh, het zijn heel zware dagen die ook voor een stuk in een, in een waas verlopen eigenlijk. De woordvoerder van de ploeg komt even naar buiten, Wart Callens. We zijn gisteren samengekomen als ploeg uh, in totaal Allemaal samen, ook de renners die niet rijden vandaag. Om, uh, om toch samen uh, ja, als groep dit, uh, dit te verwerken. Ook met een trauma-psycholoog erbij. Uh, en, en de renners die niet rijden vandaag, die krijgen ook een plaatje in het team. En eigenlijk uh, gaan mee met stafleden om toch allemaal samen te zijn. En, en vandaag deze moeilijke dag toch samen aan te pakken. En daar is ook de Nederlandse ploegleider Michiel Elijzen. Je bent niet opgeleid voor dit soort dingen. Hoe is dit voor jou? Hoe ga jij hiermee om? Hoe handel jij dit? Ja, die heb je eigenlijk zelf nog geen tijd gehad om het, uh, om het te verwerken. Um, maar goed, dan, aan de andere kant, het, het, het praten erover helpt me, helpt me wel. Uh, deze koersen doen helpt me denk ik ook. Um, ja, ik ga zelf ook, uh, uh, ook deze week nog naar een psycholoog toe om, om erover te praten wat er is gebeurd. Dus ik probeer er ook zo goed mogelijk mee om te gaan. Alleen ja, het is, het is een beetje dubbel. Je bent uh, uit, uit mijn, uh, van, van binnenuit wil ik het liefst iedereen, alle anderen helpen. En zet ik mezelf even opzij natuurlijk. Maar uh, ja, ik moet wel even uh, opletten dat ik mezelf daar niet voorbij loop. Uh. Een uh, triest moment. Het zijn trieste momenten voor de wielerwereld. En er worden één lachtig. voor één de gepresenteerd voor, voor op het plein. Je, oh, van mij op. Mag ik een hartverwarmend applaus voor de mannen van Verandas Willems... Een enorm heftig moment voor de ploeg. Dat blijkt wel wanneer ze van de presentatiewagen afklimmen. En daarachter gaan staan. Elkaar omhelzen. Eén minuut stilte in acht te nemen ter nagedachtenis van Michael Gohlaerts. Wat vooral opvalt is de doodse stilte op het plein. Zoveel mensen en zo stil. Dank u wel dames en heren om die minuut stilte in acht te nemen. En dan vertrekt het peloton voor een koers die toch anders zal zijn... dan de meesten van tevoren hadden gedacht. De ploeg van Golaerts, Michael Golaerts, Veranda's Willems... vandaag toch van start bij de Brabantse Pijl. Waar heb ik dat eerder gehoord? Het was vorig jaar in juni een primeur toen Bibiana Steinhaus... in de Duitse Bundesliga als scheidsrechter optrad. was voor het eerst dat een vrouw op zulk hoog niveau een wedstrijd vloot. Een bijzonder moment gisteren in de Duitse Bundesliga met een primeur voor het eerst werd een wedstrijd op het hoogste voetbalniveau gefloten door een vrouwelijke scheidsrechter. Bibiana Steinhaus stond op het veld bij Hertha BSC tegen Werder Bremen. Een vrouwelijke scheidsrechter in betaald voetbal, die is er nog niet in Nederland. Maar vanaf deze week komt er wel weer een vrouw bij in de top. Franca Overtoom treedt vrijdag op als assistent scheidsrechter bij de Jupiler League wedstrijd Telstar tegen Jong Utrecht. En dat is bijzonder, want het is pas de derde keer in de geschiedenis van het Nederlandse voetbal dat een vrouwelijke assistent scheidsrechter actief zal zijn in het betaalde mannenvoetbal. Ik ga eens even naar de eerste vrouwelijke grensrechter in het betaald voetbal. Dat is Sjoukje de Jonge. Ik denk dat vrouwen gewoon ook in het veld kunnen staan of langs de lijn. En ja, het gaat niet om, om, om geslacht, maar het gaat om kwaliteit wat er staat. Ja, dat zei Sjoukje de Jonge volgens uh, Kees Grimbergen. Maar volgens mij heet u Sjoukje de Jong, toch? Goedemiddag. Goedemiddag, ja, het is Sjoukje de Jong. Precies, zonder E op het eind. Eerste vrouwelijke grensrechter aan de slag in het betaald voetbal in 2001. En u bent nu uh, nog steeds uh, scheidsrechter. Hè? Hoe bent u daar destijds ingerold? Vertel eens. Uh, ik voetbalde altijd al. En uh, ja, altijd op het voetbalveld te vinden. En dan uh, word je eens een keer gevraagd om een wedstrijdje te fluiten. En uh, ja, zo is het eigenlijk van de een naar de ander gekomen. Ja, en in uh, 2001 dus was dan die eerste wedstrijd in het betaald voetbal... waarbij u uh, meedeed als assistent scheidsrechter, heet dat dan officieel. Hè? Hoe, ja. Kunnen we even teruggaan naar die wedstrijd? Welke wedstrijd was het? Dat was go Ahead Eagles tegen VVV. Ja, en, en, en, en wat, hoe was de sfeer? Hoe was u eraan toe? Ja, voor mij was het een, een wedstrijd als alle andere wedstrijden. Je bereidt je erop voor. En um, daarvoor had ik natuurlijk de beloftes van, van betaald voetbalclubs uh, wel ge, gevlacht. En um, ja, het is gewoon weer een, een stapje verder. En het is, uh, ja, voor, voor mij was het eigenlijk best wel een, een, een logische vervolgstap. Ja, het heeft niet heel erg lang geduurd, hè? Want hoe is het avontuur afgelopen? Ja, na de tweede wedstrijd op een uh, training uh, kreeg ik een uh, scheurtje in mijn uh, hamstring En uh, die blessure ging me niet over, dus het was uh, over en uit. Ja, hoe, hoe, hoe vond u dat? Ja, dat was natuurlijk uh, op dat moment drama. Uh, ik, ik ben sportvrouw in hart en nieren, uh, ik doe er alles voor. En als je dan door een, uh, door een blessure uh, moet afhaken, is dat wel heel erg zuur. En kwam dat nou ook omdat het niveau dan toch ook voor scheidsrechters zo hoog is... Hè, dat, je, dat je veel harder moet lopen bijvoorbeeld? Uh, nou ja, het niveau ligt wel, wel behoorlijk hoog. Uh, je moet ook aan, aan verschillende fysieke eisen voldoen. Um, maar dat scheurtje in die hamstring is niet gekomen omdat het uh, te hoog niveau voor mij was. Nee, het was nee. Uh, ook al aan het eind van een training. Spieren zijn warm en in één keer doe je nog een sprintje en wat? Uh, ja. ja. zit erin. Dus. Bottenpech. Maar wel, wel, ja. maar wel een drama, zoals u zelf uh, zei. De, de, u, u, u was daar als de derde Nederlandse vrouw die in het betaald voetbal uh, scheidsrechter was, assistent scheidsrechter. U de werd... eerste? De eerste, sorry. Maar <laughs> er waren. Ja, nee, ik, ik haal nu een paar dingen door elkaar. Okay. Het uh, is gelij... goed dat u me even corrigeert. U was de eerste. En betekent dat nu ook dat u anders werd behandeld omdat u vrouw bent? Um, nee, dat vond ik eigenlijk wel meevallen. Het was. In, in, het, in het veld niet. Supporters eigenlijk ook niet zoveel. Misschien wel meer dan, uh, dan bij mannen. En, en vooral uh, de hype die er ontstond door, uh, door de persen. Van hey, de eerste vrouw in het voetbal. Uh, laten we daar ze even aandacht aan besteden. Mm -hmm. En wat ik altijd gezegd heb. Wat, wat net ook in het fragment uh, voorkwam. Het, het gaat niet om het geslacht. Het gaat om een kwaliteit. Ja, ja. Ja, dit, toevallig ben ik dan een vrouw. En, ja. ja, precies. En het zijn eigenlijk, zegt u, vooral de media... Die, die ja. dat interessant vinden. Zaten er voor u ook voordelen aan aan het feit dat u vrouw bent? Um, nou, wat ik op het moment merk... Ik, ik ben nu nog scheidsrechter in plaats van assistent... Uh, is dat mannen op zich uh, wel minder tegen mij uh, aanschelden. En uh, natuurlijk, als ik iets fout doe, dan wordt er wel wat van gezegd. Maar ze zijn wel wat milder dan, uh, dan bij de mannen, wat ik, uh, wat ik verneem. Ja, wat u verneemt van uh, uw collega, mannelijke ja. scheidsrechters... die van alles naar hun hoofd geslingerd krijgen. Ja, ja. Um, tijdens die twee wedstrijden die ik in betaalde voetbal heb gehad... was dat trouwens niet het geval. Wat word ik uh, ook door het publiek uh, bezongen. Uh, nou ja, wat er gezongen is, dat uh, ga ik niet herhalen. Maar ja. Um, ja, dan wordt er ook wel wat geroepen. Zie je, dat is, dus, ja, dat is, dat is vooral dus ook eigenlijk het publiek... Wat er, uh, wat er kennelijk moeite mee heeft. Of in ieder geval de gelegenheid te baat neemt om u eens even flink te shockeren. Ja, maar kijk, dan heb je het over uh, 17 jaar geleden... Ja. En uh, sindsdien heeft de vrouwenvoetbal wel een vlucht genomen. Dus het wordt wel meer geaccepteerd, hoor, uh, vrouwen in het voetbal. Gelukkig. Waarom ja. uh, weet u dat? Waarom zijn er zo weinig vrouwen in het betaalde voetbal? Want u was de eerste. In totaal zijn het er drie. Dat is toch niet veel? Nee, het is echt heel, heel minimaal. Um, er zijn sowieso niet zoveel uh, vrouwelijke scheidsrechters... en assistentscheidsrechters. Uh, als je kijkt naar assistentscheidsrechters, zijn er uh, nou vijf misschien... Nog niet eens, denk ik. Mm -hmm. En uh, scheidsrechters, dat houdt met, uh, met 40, 50 wel op. En dan zit het voornamelijk in het lagere voetbal. En niet, in, uh, niet op een niveau wat, uh, wat bij betaalde voetbal hoort. Nee. Probeert u vrouwen ook aan te sporen om dit te doen? Vindt u het belangrijk? Ja, daarom praat ik nog ook met jou. Ja. <laughs> um, ik heb uh, een aantal jaren geleden, hebben we dat in heel Nederland trouwens gedaan. Met uh, de FIFA scheidsrechter op dat moment. Ik ben ook uh, FIFA scheidsrechter geweest. Um, hebben we heel veel clubs hebben we benaderd om um, um, um, um soort workshops uh, te, te geven. En in die periode heb ik in, uh, in de streek Noord, Groningen, Friesland en Drenthe... Ja. heb ik volgens mij wel, wel meer dan vijf, 600 me uh, dames, uh, meisjes, vrouwen uh, toegesproken meegewerkt. Um, om wat te verdiepen in de spelregels. Maar dat er één of twee bij zijn gekomen is... Uh, nou, dat... dat dat zou ik niet eens weten of die erbij zijn gekomen. Nee, nee. het, is, het is niet iets wat, wat veel vrouwen direct uh, aanspreekt. Kennelijk. Toch nee. uh, succes met het, uh, het mooie werk om uh, vrouwen ook hiervoor te interesseren. Het scheidsrechterschap in het, in het voetbal. En dan bij voorkeur natuurlijk in het betaalde voetbal. Hartelijk dank, Sjaukie uh, de Jong. Eerste vrouwelijke Bedankt. grensrechter in Nederland. Dank. Like it used to be with me. Oh, it makes me want to die. wonder what is wrong with me Why can't I accept the fact she's chosen him and simply let them be Whoa Lekker, she told me to Ja, ja, ja, wel heel erg kalm. Hier de en night en lang. Morrison met them and here comes the night. Martijn Rosdorf, jij zoekt uit of elektrische auto's de dood in de pot zijn voor de automonteur en de vakgarage. Ja, want uh, het zou ze wel eens heel veel geld kunnen schelen, als we tenminste Tom Huiskens van de BOVAG mogen geloven. Dit zei hij bij BNR. Het is algemeen bekend inderdaad uh, van de ruim 20.000 elektrische auto's... die nu al rondrijden in uh, Nederland. Dat die uh, minder onderhoud uh, nodig hebben. En uh, we hebben geïnventariseerd dat dat uh, zo'n 50% is. Die onderhoud die minder is. Zo, 50% minder onderhoud aan elektrische auto's... in vergelijking met, met, met gewone auto's, ja. diesel, benzine. Goed nieuws voor de portemonnee, voor onze portemonnee ja. dan. En niet die van de garagehouders. Ja, als het waar is, dan hoeven we in ieder geval minder Op. vaak naar de garage. Het verhaal hebben we voorgelegd, of de vraag of het waar is, hebben we voorgelegd aan Harm Zevens, huis van de ANWB. Ja, de ANWB die verwacht uh, dat de kosten voor onderhoud aan een elektrische auto uh, fors lager zullen zijn dan die voor een auto op benzine. Of dat dit de uh, helft is van de kosten voor een benzineauto, dat uh, weten we pas zeker als we hier over een paar jaar meer ervaring mee hebben opgebouwd. Mm, slagje om de arm dus, maar ook de ANWB ziet echt minder onderhoud bij dat elektrisch rijden, ja, Martijn. Ja, ja, en hoogleraar Robotica en Automotive, Maarten Steinboeg van de Technische Universiteit Eindhoven, die gaat zelfs nog een stapje verder. Misschien is het zelfs nog wel minder dan de helft van een normale auto. Uh, ik kan in ieder geval spreken uit mijn eigen ervaring. Ik heb ongeveer nu 175.000 kilometer elektrisch gereden. En ik heb mijn banden moeten verwisselen, wat vrij normaal is... en mijn ruitenwisselbladen heb ik moeten verwisselen. Uh, en verder niks, eigenlijk. Wat? 175.000 kilometer rijden, alleen je banden en je ruitenwisselers vernieuwen. Fantastisch. En nou ja, goed, Het heeft er natuurlijk mee te maken dat, dat er maar heel weinig techniek in zit in zo'n auto, toch? Ja, wij kunnen daar als amateurs heel lang over praten. Maar ik heb toch maar even voorgelegd aan, hoog, aan hoogleraar Maarten Steinboeg hoe dat dan precies zit. Elektronica hoef je eigenlijk niet te onderhouden. En het voordeel van een elektrische auto is, er zitten natuurlijk geen oliefilters in. Er zitten geen uh, benzineleidingen in die schoongemaakt moeten worden. Geen luchtfilters die schoongemaakt moeten worden. Oké, okay, en al die verhalen dan over mensen die langs de kant staan met een lege accu. Ja, dat schijnt wel mee te vallen. Tegenwoordig kunnen die dingen steeds langer mee, zegt Harm Se Sevens van de ANWB. Het feit dat de autofabrikanten de garantietermijn uh, uh, ophogen... naar bijvoorbeeld al acht jaar. Dat uh, geeft wel aan dat die er uh, steeds meer vertrouwen in krijgen. Ja, het, het, het, het wordt bij elk fragmentje dat je laat horen wordt het mooier, uh, Martijn. Uh, is is er dat helemaal geen nadeel aan die elektrische auto? Ja, het klinkt inderdaad bijna te mooi om waar te zijn. We moesten even zoeken, maar Harm Zevers van de AMB heeft wel een nadeeltje nog kunnen vinden. Er is wel uh, het idee dat de bandenslijtage wat uh, hoger is... dan bij een uh, benzine- uh, of dieselauto. Want het uh, koppel van een uh, elektrische auto is nogal groot. Je kan er echt uh, behoorlijk hard mee uh, wegaccelereren als je dat zou willen. En dat, uh, dat uit zich wel uh, uh, in een wat snellere slijtage van banden. Oké, okay, dus dat is dan een nadeel. Dat koppel, dus zeg maar de directe ja. kracht die de motor dan op, op, op de aandrijving zet... dat is zo hoog dat die banden... Die, je kunt keihard optrekken ja, he, met die ja, dingen. Al het vermogen is onmiddellijk beschikbaar. Heb ik wel eens van Carlo Brans in ja, deze uitzending. Dus je geeft gas en je gaat hij meteen weg. En dat geeft natuurlijk extra slijtage aan de banden. Maar goed, als je nou heel voorzichtig rijdt... dan heb je dat probleem ook niet. Dus, nee. jouw conclusie is het waar. 50% minder onderhoud aan een elektrische auto. Dan is het een feit. Als je me niet precies op die 50% vastpint... maar het zal echt uh, fors minder zijn. Waarschijnlijk de helft misschien iets meer, misschien iets minder. Dat exact weten we pas over een jaar. Oké, okay, dankjewel. Martijn, we zullen je niet vastpinnen. Nee, maar het is wel een feit. Zo is het. Let's <laughs>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 en de antwoorden. Beetje makkelijke vraag, maar toch, wie kwam er als best uit de bus? Luister NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Wist u dat 8 op de 10 mensen al belastingaangifte hebben gedaan? Dus de kans is groot dat dit niet voor u bedoeld is. Maar bij deze... toch nog een kleine herinnering voor wie nog geen aangifte heeft gedaan.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 Zondag, de absolute kraker in de eredivisie. Pakt PSV de schaal uitgerekend tegen de grote rivaal? En die zitten meteen in! Prachtig! Of is Ajax de baas in Eindhoven? Ja! No! Abonneer je nu en kijk zondag naar PSV Ajax. Fox Sports Eredivisie. Erbij voor de toppen. Beste ondernemer, financier of adviseur. Wilt u succesvol uw bedrijf verkopen of een bedrijf kopen?